Mevrouw het journaal is genomineerd als beste informatieprogramma. Ja, ik heb zelf voor het journaal gestemd. Absoluut, ja. Ik vind dat we dat verdienen. Ja. Maar ik en... weet ook zeker dat we het niet gaan krijgen. Hoe weet u dat zoal? Het is dus een vermoeden. Vrouwelijke intuïtie. Ah, okay. U ligt er dus absoluut niet wakker van mocht, mocht u winnen of niet? Eerlijk gezegd niet, nee. Nee. nee. De kijker zelf... Dat is het belangrijkste, daar doe je het voor en je doet het niet echt voor, ja, de, voor de sterren. Ja, en ik denk, voor, als ik goed ingelicht ben, heeft de kijker niet mogen stemmen in die voorronde. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat alleen door mensen uit het vak zelf gekozen is. Dus de kijkers hebben daar uh, geen stemming gehad. Ja. Denk, wij maken journaals voor het publiek en niet voor onze collega's. Uh, er is eigenlijk één, één nominatie, populairste televisieprogramma, heel opvallend. Geen enkel informatieprogramma zit daarbij. Valt dat u op? Ja, dat is ook heel normaal. Hè? Je kunt toch niet verwachten dat een journaal het populairste programma zou zijn, de term alleen al populair. Nee, dat vind ik heel normaal dat daar geen uh, informatieprogramma bij is. Terwijl onze televisie nieuwsuitzendingen het veel beter doen dan in het buitenland eigenlijk. Wij hebben ongelooflijk veel kijkers. Dat is waar, dat is waar. Daar wordt heel goed gekeken, maar er is een groot verschil tussen een, journal, tussen een programma waar mensen graag naar kijken omdat ze geïnformeerd willen zijn. En een programma waarmee ze zich willen amuseren zoals bijvoorbeeld De Slimste Mens, wat volgens mij de prijs zal krijgen voor het populairste programma. En terecht... Het journaal is, wordt druk bekeken, maar ik zou het geen populair programma maken. Dat heeft te maken met de aard van het programma. Dan ligt eigenlijk Volt dichter bij een mogelijke populair programma, want Volt groeit wel. Het doet me heel veel plezier van u dat te horen zeggen. Ik vind trouwens dat Volt eigenlijk een plaatje had verdiend bij de nominaties van Beste informatieprogramma, Want het is tegelijk informatief, boeiend en ook leuke televisie, denk ik. Dus ik vind het... Heel jammer dat het uh, daar niet bij zit. En heel onterecht. Ja. Oké, okay, dankjewel. En veel succes alleszins uh, met de nominatie nu. Dankjewel. Ja, Stef Wouters, uh, het Nieuws is uh, genomineerd als beste informatieprogramma. Als enige, als ik mij niet vergis, tussen allemaal VRT. Dat moet eenzaam voelen. Nee, helemaal niet. Nee, we zijn daar gewoon blij mee. Wij maken een van de beste informatieprogrammas in dit land. Dat wordt erkend. Dat vind ik heel plezant. Ik ben... En door collega's wordt het ook erkend die ons nomineren. Dus ik ben daar heel blij mee. Ik voel me helemaal niet eenzaam. We staan daar in een heel mooi gezelschap tussen allemaal degelijke Vlaamse nieuws- en informatieprogrammas. En daar horen wij thuis. En ik ben daar blij mee. Word je daar nu wakker van? Vorige nacht? Bij God, nee, nee, helemaal niet. Ik zeg het. Het is, het is nu al leuk. Dus, dus dat kan al niet meer fout lopen voor ons. Nee, als je daar stress voor hebt. bedoel, we hebben elke dag wel meer adrenaline shots in het nieuws zelf. Nee, hier hoeven we geen stress voor te hebben. Dit is een feestje. Hè? Ik vroeg daarnet wel aan Martin Tang, hè, ook. Toch wel vreemd dat er geen enkel informatieprogramma genomineerd is als populairste programma. Terwijl dat nieuwsprogramma's het ontzettend goed doen hier in Vlaanderen ten opzichte van het buitenland. Ja, dat klopt hoor, die vaststelling. Want nieuwsprogramma's zijn populair in Vlaanderen. Alleen ga je, denk je niet meteen aan nieuws als je het hebt over de populairste tv-programma's. Maar als je kijkt naar, de, naar, naar hoeveel mensen er in Vlaanderen elke dag naar nieuwsuitzendingen kijken, naar die van ons en de VRT samen, dat is gigantisch. Eigenlijk kijkt bijna elke Vlaming om zeven uur s'avonds elke dag naar het nieuws. Het nieuws of het journaal. En daar mogen we heel fier op zijn. Want dat is inderdaad nergens in Europa zo. Integendeel. Je ziet overal die cijfers eigenlijk achteruit gaan. En bij ons blijven ze maar stijgen. En ik denk, eerlijk gezegd, dat, we dat, dat wij en de VRT dat we ons allemaal op de borst mogen kloppen. En zeggen van, dat hebben we te danken aan de concurrentie. We jagen elkaar vooruit. We maken betere nieuwsprogramma's elke dag. En, en de Vlamingen kijken er graag naar. Oké, okay, veel succes sinds vanavond. Dankjewel. Ja, Martin Tanga Journaal heeft Nacht van de Vlaamse televisie gewonnen in de categorie beste informatieprogramma. Dat moet iets doen met de mensen. Ja, ik ben daar heel blij mee. Ik ben echt dankbaar. En ik, uh, ik beschouw het als een erkenning voor, voor ons werk. Wij leggen de lat hoog bij het journaal. Wij maken het onszelf niet gemakkelijk. Wij maken vier, vijf uitzendingen per dag het hele jaar door. Het journaal gaat nooit met vakantie. En ik, denk dat het een, ik beschouw het als een bekroning voor dat uh, constante werk. Uh, een nieuwsuitzending dat is geen eendagsvlieg. Dat is er altijd. En dat is veel moeilijker, denk ik, om die kwaliteit te behouden. En daar streven wij wel naar. En ik ben uh, heel blij dat dat nu bekroond is. Soms kan er iets technisch misgaan, dat hebben we ook in deze uitzending gezien. Op een humoristische wijze hebben ze dat aangetoond. Hoe is dat dan als anker om daarop in te spelen? Ach ja, op het moment zelf denk ik, je, ja, wat nu weer? Want ja, je, je weet niet altijd wat er misgaat, maar rustig blijven. De kijker heeft daar geen enkele boodschap aan. Dat je als anker je daar dan boos zit te maken. Je weet niet hoe het komt. Het kan een menselijke fout zijn, het kan een technische fout zijn. En uiteindelijk, wat het ook is, de kijker heeft daar geen boodschap aan. Dus gewoon rustig blijven, je excuseren. En na de uitzending denken we, dit was niet fijn, maar morgen ander en beter. Ja. Vorig jaar ook was VRT uh, de grote winnaar. Ja, ik denk dat wij nu, in alle eerlijkheid, het voorbije jaar echt wel een aantal hele sterke programma's hadden. VTM ook. VTM had echt een paar krakers, zoals mijn restaurant, waarvan wij dachten van, oh, dat had eigenlijk ook bij ons kunnen zitten. Maar ja, ik denk eerlijk waar, dat er hele goede programma's waren. En blijkbaar heeft de kijker daar ook zo over gedacht. Oké, okay, dankjewel Martin Stange en heel veel plezier met die award. Dankjewel. Ik, ga, ik werk morgen, ik ga hem meenemen en hem al meteen op de redactie zetten.